Victor Hart met het Nationaal. Vorig jaar stonden 300.000 woningen leeg, bijna 5% van het totale aantal huizen in Nederland. Volgens het CBS is twee derde van de leegstaande woningen een huurhuis. Veel van die huurhuizen zijn nog geen tien jaar oud. Particulieren vragen daar hoge huren voor, zegt het CBS. Veel oudere huizen staan leeg doordat ze gerenoveerd worden en een deel van die woningen wordt binnenkort gesloopt. Microsoft waarschuwt voor een beveiligingsprobleem in de internetbrowser Explorer. Door een fout in het programma kunnen hackers de computer overnemen. Het probleem komt voor in de versies 7, 8 en 9 van Internet Explorer. En op computers die op XP, Vista en Windows 7 draaien. Ondertussen werkt Microsoft aan een nieuwe versie van Internet Explorer. Waar de bug is uitgehaald. Die wordt binnen een week verwacht. In Eindhoven heeft een vrachtwagen die van ravage aangericht in een woonwijk. De dief reed vannacht hard met de vrachtwagen door een straat en ramde daar minstens 13 geparkeerde auto's. Er is niemand gewond geraakt. Wie er achter het stuur zat, weet de politie nog niet. De vrachtwagen is vlakbij teruggevonden, maar de bestuurder was al gevlucht kledingketen Piet Kerkhoff sluit 1 december alle 18 winkels. De 200 werknemers gingen gisteren te horen dat ze hun baan bij het bedrijf zullen verliezen. Het ging al een tijd niet goed met Piet Kerkhoff. De kledingketen heeft nog van alles geprobeerd om de boel overeind te houden, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf was goed voor een omzet van 25 miljoen euro per jaar. En de belangrijkste zaken uit de troonreden zijn inmiddels uitgelekt. Het belangrijkste is dat de koopkracht met drie kwart procent daalt. Onder meer door hogere zorgkosten en accijnsverhogingen op alcohol en tabak. De economie zal het komende jaar met drie kwart procent groeien. Ondanks de groei blijft de werkloosheid boven de 500.000. Traditioneel zijn er weer vele duizenden mensen naar Den Haag gekomen voor Prinsjesdag. De rijtour met de Gouden Koets is al decennia lang een grote trekpleister. Dan nog wat weer wolkenvelden vandaag af en toe zon, maar ook enkele buien wordt 17 of 18 graden. Dit was het en Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam, staat nog via voorknopend Koenplein 2 kilometer. Tot zover de ver... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Toen ik in slaap was bezakt, en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oude. Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel. Oltje? Was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel. Oudje? Er was er ook een in mijn rozen pak bij. En die leek precies op een juchtkiek van mij. Weet je nog wel?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 Genomen. weet je nog wel oudje? er is nog één kiek bij gekomen, weet je nog wel oudje die kiek van het grapje die jij van me kreeg. De rest van het album bleef overloos leeg, weet je nog wel.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 Dit u, onder andere muziek van Rob de Nijs, Corrie Brokken... maar eerst Olga Lovina. En Olga Lovina is pseudoniem van Olga Helena Levina Mustert. Geboren in Boekelo op 15 november 1924. En overleden, overleden, Op 4 april 1994 in Rotterdam was een Nederlandse zangeres die zich op, de, op het jodelen toelegde. Dankzij Lovina in Nederland diverse jodel-orages... En uh, leuke wetenswaardigheden. Lovina is door haar vader vernoemd naar het kachelmerk Olga. En in 1974 werd ze benoemd tot ereburger van de Oostenrijkse plaats Steinach. En in 1988 stond ze in een uitverkocht paradiso in Amsterdam. En ze was getrouwd. U gaat er nu horen. Olga Lovina met In Tirol. In Tirol, In Tirol. En daarna, in de nacht. Sindsdien zie ik je vaak. Soms ruik ik je los soms zeg ik zacht, pardon. Als ik meluzies maak, soms ben je met een vrouw, een roofdier met zijn buit, een koning met zijn brein. Maar ik ga. WHO- Is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht. O, oh, laat hij verder gaan. Een mensenhart is zwak. En als het mij. Mee... Dan hield het op Stay. <laughs> Rob de Nijs met Anna Palona. Daarvoor Corrie Blokken met Miloert. Me en ook nog Olga Lovina met In Tirol. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit. Zandvoort een reis terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we ook met Henk Elsink. Henk Elsink geboren in Enschede op 20 april 1935. Een Nederlandse cabaretier en schrijver. Henk Elsink begon zijn carrière in zijn kinderjaren met het maken van revue's En won al snel de eerste prijs op een regionale daar werd hij opgemerkt door Frans Vrolijk en hij kwam in, uh, hij kwam in 1956 bij Tom Manders in Saint-Germain de Pré, waar ook het duo Mini en Maxi hun carrière zijn begonnen. Daarnaast, uh, daarna werkt hij mee aan televisieprogramma's zoals Capriol, Schertsboek en Ad Ladin en De Wonderlamp. En in het begin van de jaren 70 heeft hij twee seizoenen meegedaan in het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Fonk. U gaat hem nu horen op de radio met Ben Geboren in April.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 Voilà mon coeur, ça c'est le meilleur pour moi, vivre pour toi. Soms si zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milan. Tralalala, tralalala, tralalala, la la, tra la, la, la, la, la, la, In rijen van vier staan ze bij de portier, voor een paljas op papier. Tralalala, tralalala, tralalala, la, la, la.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 Zeg de Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelen bom zo raar als ik je zie En ben ik misschien verliefd zal dat wel blijken Toe luister een en zeg me dan op wie Eerst hoor je van Ron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 Marie, er is er niet één, Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast, niet twee maal aan dezelfde steen. Maar aan een steen en hart van jou, de lieve man zit rond en bouw Jouw hart is zo hard als een steen, Marie, er is er niet één, Marie, met een hart zo hard. Marietje, ik snap werkelijk niet wat op jou toch bezielt.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 Een ezel stoot zich vast, niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen, een hart van jou stoelt iedere man. Zit op en blauw, jouw hart is zo hard als een steen. Maar niet, het is er niet één. Maar met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Dat was Truus Koopmans en Dik Door met Hart van Steen. Daarvoor nou, voor Annie de Reuven met Zeg wil je misschien even naar mijn hartje kijken. En ook nog muziek van Henk Elsing met Ben geboren in april. De volgende artiesten, dat zijn de straatzangers... waren in de jaren 50 en 60 een zeer bekend en populair Nederlandse zangduo... bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden diverse hits met nummers zoals Aan het strand, Stil en Verlaten... in 1955 als De Klok van Arnhemuiden. dat was 1959... en Aan de Voet van de Oude Wester, dat was in 1957... En de liedjes zijn later nog diverse malen gecoverd, onder meer door de havenzangers. En een van die grote hits uit 1959, Als de klok van de Arnhemuiden. gaat u nu horen hier in, op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort, zo moet ik het zeggen. De straatzangers nu hier op de radio. Als de klok... Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort duitslandvoort Zandvoort. Gewoon platen van Schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tante-tijdse hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met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 Een Nederlandse zanger, clown, entertainer en acteur. En hij is de vader van Marusha Lacoon. Lacooners vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendin Marietje Jansen en Bob Geskus het trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze door een Amerikaanse cowboy-repertoire problemen met de Duitse bezetter. En schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de naam Los maar geen las naar de eerste letters van Marietje. Tescus en Lacunus. De groep viel in 1943 uit elkaar en Lacunus noemde zich voortaan Toby Rix. Na de oorlog had hij een toetrekt: Toby Rix en zijn toeterix. En toen in 1964 zijn collectie Toeters verloren ging bij een brand in het Haagse gebouw. voor kunst en wetenschappen in de as werd een landelijke actie gehouden waarbij een grote hoeveelheid Toeters voor Rix werd ingezameld. In de jaren 60 had hij als Toby Tel Rix... een eentje met hand in hand. Een pauze die op I Wanna Hold Your Hand. Een hit uit 1953 van de Beatles. Nou, ik heb voor u een nummer uitgekozen. Malleventja, Toby Rix, nu hier op de radio. Ergens ver in Paraguayos, daar woonde eens een torero. Die al doodde, hij hemel die roos. Dat niet deed met echt plezier, roos. Daar hij in zijn hart en lid was van de stierenbescherming. Gas. Huilde hij soms hele nachten dus. en dan zei zijn vrouwtje zacht, dus. 'molle vent. Kom maar bij. Huilde hij met tussen bossen, De pyjama van zijn roze Hij bespoert toen van zijn levens Om zijn beroep was op te geven Hij had het toch weer zo benauwd, ja. En weer zuste hem zijn vrouwtje Mallebent Kom maar Bert Maandenlang naar uitgekeken, de koude winter wou maar eerst niet om, tragen langzaam kropen langs de beken, maar eindelijk daar was hij toch de zon, de nachten.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 Kom zo wat in mij, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is geen zomer alweer lang voorbij. Da, da, da, da.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 Het is heel die zomer aan mijn land voor Als de lente komt, dan stuur ik jou tult uit dan.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 Amsterdam Lalala <Sus het een> Duizend, gele, duizend Jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan ik jou? Als de lente komt, pluk ik voor jou. Emmink met tulpen uit Amsterdam. En daarvoor een toepasselijke plaat van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Want ja, de zomer is toch echt voorbij? Af en toe het zonnetje, de temperaturen zijn redelijk. Maar ja, die regen en die wind, dat doet hem niet, hè? En daarvoor nog Toby Rix met Malle Ventja. De volgende artiesten. Dat zijn de Ramblers, een jazzy dance dansorkest. Dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. En dat was in de midden jaren twintig. Nee, midden van de, jaren, van de twintigste eeuw moet ik zeggen. De Ramblers werden opgericht op 1 september 1926... als cabaretorkest voor het uh, cabaret Lagité in Amsterdam. Onder leiding van uh, Theo Ude, Masman groeide het uit... tot het bekendste dansorkest uh, van Nederland. De oorspronkelijke bezetting was van uh, Louis de Vries, trompet... Jan Gluhoff, klarinet, saxofoon, Gerard Spruit, trombone... Theo de Ude, Masband, piano, Jacques Pets, bango... de banjo moet ik zeggen en Kees Kradenburg de drum... en Jack de Vries uh, de sousafoon. En in 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de VARA... en er zouden er nog 2000 volgen. De Ramblers introduceren de swing in Nederland, Jack Bulterman... Was de motor achter de Nederlandse taal succesliedjes als Wie is Loesje? Het proces van uh, Pieter te Swing. Meneer de Baron is niet thuis. De Ramblers gaan naar Artis. Nummer van uh, Paul Roda. En weet je nog wel, die avond in de regen. Nou, zo aan het einde van het programma heb ik een nummer voor u uitgekozen. Ik heb een maling aan geld. De Ramblers nu op de radio. Op. En misschien zo meteen nog Bobby Klein. En misschien nog Anneke Greulo. Ik neem afscheid van u. Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren, dan kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 herhalen. Dit programma. En anders volgende week dinsdag vanaf 11 uur ben ik weer hier op de radio bij ZFM Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zou zeggen, geniet nog even van de muziek. De Ramblers nu. Want ik heb maling aan geld. Ik heb maling aan geld.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 Ik heb maling aan geluk om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maan, Ik heb maling maar... zijn. Geen geld, dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de fiscus met een vrolijke zoet. De ambtenaar zegt, oh betaal je weer niet. Dan zingen we samen dit lied. Het maling aan geld, om gelukkig te zijn. Naar jou, toen zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man.